Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Utrecht zijn rond het Aakplein in het westen van de stad enkele tientallen huizen ontruimd. Op het plein stond een auto waarin mogelijk explosieven zitten. Er is een auto weggesleept, maar het is niet duidelijk of dat de verdachte auto is. De omgeving is afgezet, explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Ook staan brandweerwagens, politiebusjes en ambulances klaar. De politie wil niet zeggen waar de verdenking op is gebaseerd.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 De Amerikaanse president Obama roept op tot een staakt het vuren in Sudan. Hij wil dat het Soedanese regeringsleger per direct stopt met het bombarderen van doelen bij de grens tussen het noorden en het zuiden van het land. Bij die bombardementen zijn ruim 60 doden gevallen. De regering zegt dat gewapende rebellen worden gebombardeerd, maar de VN zegt dat onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Sinds begin deze maand zijn zeker 140.000 mensen gevlucht. Het weer verspreidt over het land, vallen nog wat buien, maar vanavond klaart het op. Middagtemperatuur 20 tot 24 graden, morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoete Wouden een file van 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Knopenburger, en Veen en Made 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor is het ook druk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer. Op de A16 bij Rotterdam staat richting Breda tussen knopen Bresseplein en Riddenkerk 4 kilometer file op de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Volgende week, dames en heren. Dit was overigens Michel Delpeche. En dat het heette Poeg-Unvlecht. En u weet, het onze gewoonte is. Onze gewoonte is altijd om na de nieuws gewoon even luxe te draaien. Het is jammer dat we dit nummer gaan, want dan je niet meer stil te krijgen, natuurlijk. Volgende week, dames en heren, gaan we een heel speciaal programma doen. Bij de Verniel Dat ga ik samen doen met Albert-John Vos. Albert-Jan zit toevallig in de studio We hebben het programma genoemd Jazz in Pop of Nee, nee, nee, dat zeg ik verkeerd Bach in Pop en Jazz hebben we het genoemd En dat betekent dus dat We voor muziek van De founder Johan Sebastian gaan draaien Let we even op hem, let we even niet op oui. Goed uh, Heb jij die duct tape nog bij Albert-Jan? Ja ja, la, la, la. Misschien, uh, dat misschien even afplakken dan, nou, dat, uh, dat we daar vanaf zijn. Maar goed, uh, wat we dus gaan doen volgende week is muziek van de grote Johan Sebastiaan uh, draaien. Maar dan, zoals het uh, in de 20 20ste eeuw aangepakt werd door diverse uh, muzikanten van diverse pluimage. U kunt uh, natuurlijk Rick van der Linden verwachten, u kunt Thijs Verleer verwachten, Chris Hinsen natuurlijk. En uh, nog wel meer, Walter Carlos onder andere... Ik denk die, dat twee uur veel te weinig is. Dan die, dan dus uh, zo, uh... die alle muziek van Bach uh, heeft gespeeld op een uh, toenmalige grote moog synthesizer. Uh, een van de eerste die dat, uh, die dat gedaan heeft. Verder natuurlijk nog wat andere mensen. Raymond Guillaume en zo. Nog meer van dat soort uh, artisten. Waarvan we dus allemaal muziek, oorspronkelijke muziek van Johan Sebastian Bach gaan draaien. Maar dan in pop- en jazz-uitvoeringen. En dat is best wel interessant, zult u merken. Goed, nu gaan we. Uh, he, Albert Jan, dat is ja. interessant hè? He? Komt helemaal he? goed. Komt helemaal goed, zegt hij. Nou, oké. Okay. Gelukkig maar. Dan zijn we er wel goed. Dus uh, als u van die, uh, dat soort experimenten, dat soort dingen houdt. Nou, moet u lekker afstemmen volgende week op uh, ZFM Zandvoort. De vinieljaren. 106,9 in de eton nog steeds. En 104,5 op de kabel nog ja, wel. Dat gaat veranderen. Blijft. Dat of blijft wel? Blijft, het goed? Goed. blijft. niet. Ook gelukkig. Oké, maar nou zijn we ook weer blij. Want we hoeven ja. niet weer opnieuw te gaan zoeken. En natuurlijk via internet via zfmzandvoort.nl. En we gaan nu door met spin. Toch? Ja, dat klopt. Welk okay. nummer? Uh, ja, weet het ook weer. <laughs> we andere dingen. Nummer drie kant één. Ja. heet het. Zo. Ja, ik kan het niet afluisteren, dames. Ik kan het niet helemaal scherp zetten. Nee, dus ik maak niet uit. Wordt voor bij Heet dat nummer... Ja, toch? Zeg het het goed? ja, dat zeg je goed. goed. Uh, Excenter. Excenter, ja, moet ik zeggen. Excenter was de titel van dit werkje van Spin. We gaan lekker door dames en heren, want we hebben nog veel meer leuks. Uh, waaronder uh, natuurlijk de Spencer Davis Group. En van hen draaien we een oorspronkelijke hit van de gasten. Wat later uh, ook nog eens dunnetjes is overgedaan... ...dit nummer door Chicago Transit Authority. Terwijl, kortweg, Chicago... Die hebben dit nummer ook nog eens een keer opgenomen, maar het origineel is van de Spencer Davis Group. En het heet dus ook derhalve, I'm a man. En daar twijfel ik niet aan. Man. Ja, ik ook. Tenminste. Ja, jij ook? Vanmorgen nog wel. Nou ja, dat is gelukkig maar. Nou, het is geen, gelukkig geen herfst, hè. <laughs> <laughs> nou ja, laten we het netjes houden. Ik zeg, ik zeg ook niks verder. Nee, ik zeg ook niks I'm a man van de Spencer Davis Group, dames en heren, uit 1966, daarom Trent. We gaan door met Rod Stewart van de LP Gasoline Alley. Prachtige LP, vind ik persoonlijk. En het was de voorloper van zijn grote eerste hit-LP, want deze LP heeft zelfs niet eens de hitparades gehaald in Nederland. Maar die andere, daarna kwam Every Picture Tells a Story en dat, dat ging natuurlijk wel goed. Want daar stond onder andere de grote hits Maggie May op en Reason To Believe. Dat was één singeltje toen de tijd. Maar uh, deze LP die zat daarvoor, 1970 om precies te zijn. En uh, we gaan daarvan draaien het lekkere werkje Cut Across Shorty. Hier is Rod Stewart. Cross we zitten onder ja, Dat mag natuurlijk helemaal niet, maar we zitten wel even stiekem een beetje Fok en Sukke te kijken. Maar dat is echt leuk. Fok en Sukke spelen wel heel slecht piano, alleen de flowiemars en vader Jacob in de cel van Mladic. Ja, dat vind ik nee, die willen er graag de hele dag vader Jacob in flowiemars spelen in de cel van, van Mladic. Ja. Zal ik zeggen? Ja, oké. Okay. Ja, ik vind hem goed. Ja, ik ook. hey we gaan naar de Spin. Ja. En daarna gaan we de confrontatie doen, hè? Toch? Ja. Uh, even kijken, even kijken ja, daarna, ja die, ja, daarna ja, ja, die komt daarna okay, the, the, the, the okay. Ja, die komt daarna Oké, hij gaan staat we eerst, klaar Hij staat klaar, heel goed Gaan we nu eerst spin doen a Spin, spin, spin a Spin, spin En eh uh, Je bang voor spinnen Ja, maar dat is een uh, Je mag niet vloeken op de radio Maar toch doen Het little bitch Heet het Nee, hey, wil je even dimmen? Ja, little bitch Little bitch You Bit. uh, oh, hey, wat <laughs> Little bitch van spin Juist het nummer van de, de groep SPIN. jaar 1976. En uh, voor degenen die uh, wat later hebben ingeschakeld... kan natuurlijk. SPIN was eigenlijk een beetje de opvolger van Exception. Een groot aantal de, leden van de, die band... ...zijn uh, verder gegaan uh, uh, onder de naam SPIN... ...om vooral verlost te zijn van het uh, moeten spelen van klassieke thema's. Want uh, daar hadden ze het wel een beetje mee gehad in die dagen... Goed, spin dus. Rijn van den Broek, Hans Hollerstellen, Jan Vennek, uh, Jan Hollerstellen, Kees Kranenburg en Rijn van den Broek. Zei ik dat al? Ja, oké. Okay. Goed, um, het is tijd voor de confrontatie, dames en heren. U weet, een vast onderdeel van ons programma. En dat gaan wij nu dus doen. The, The, The Rolling, Rolling Stones. Stone. The Beatles. Ah, The, The Rolling Stones. Stone. Hey, hey, hey. The Beatles. Ja, de Hoeks en kabeljauwse twisten, die uh, breken weer uit, dames en heren. De Beatles fans tegenover de Stones fans, ze staan hier weer klaar op het plein. En uh, ja, we uh, vergelijken hier altijd uh, twee LP's uit een beetje een gelijkwaardig uh, tijdperk, een gelijktijdig tijdperk zou ik maar zeggen, maar dat is natuurlijk niet helemaal mogelijk omdat uh, de stones wat later begonnen zijn dan de Beatles. En. Uh, maar we proberen wel een beetje gelijkgerichte albums tegenover elkaar te zetten. Dat gaat uh, nu hier na vandaag uh, een beetje mis, want, want de. De Stones LP betreft zijn we er doorheen. Hebben we alle stukken gedraaid. En wat de beats betreft hebben we er op Sergeant Pepper nog drie te gaan. Maar goed, dat zien we wel weer Hoe we dat gaan oplossen volgende week. Dat keer. kan jij heel goed, dat weet ik zeker. Ja, dat gaan we wel oplossen op het einde van de manier. In ieder geval gaan we gewoon wel door met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En uh, vorige week hadden we Wenham 64. En dus pakken we nu het volgende nummer van kant 2. Uh, een liedje over een meter opneemster. Oftewel een parkeerwachter. Die onder de prachtige naam Rita. Dus Rita, als je luistert en je hoeft even geen uh, bonnen uit te schrijven. Luister maar, want dit is een liedje speciaal voor jou. Lovely Rita, meet her mate. Dat is, een beetje... Dat is het leuke van Sergeant Pepper. Hè? Alles gaat direct in elkaar over. Er zitten ook geen bandjes tussen. Altijd een beetje lastig zoek voor de techno. Goed. Lovely Rita Meetermaid van Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967. En uh, ja, tijdperk van de psy psychedelica, natuurlijk in die tijd. En uh, de Rolling Stones wilden daar natuurlijk niet bij achterblijven. En kwamen dus met een hele psychedelische plaat. Te weten, de Satanic Majesty's Request, Me denk ik. Uh... Maar dat heb ik wel eens meer verteld. Uh, een van de slechtst ontvangen Stones LP's ever. Hij deed ook niet zoveel, want dit waren de Stones niet, vond men. De Stones moesten rokken. En dat deden ze eigenlijk niet zo erg. Want ze waren echt meer aan het pielen dan, uh, dan uh, met wat anders. En dat betekent ook dat er een aantal stukken op staan die je eigenlijk nooit wil draaien. Omdat het alleen maar uh, gepingel en gepiel is. Maar goed. Um... The, The Rolling Stones. De Rolling Stones. Stone. The ik heb De confrontatie. Ja, en vandaag verlaten wij The Satanic Majesty's Request, want we hebben hem helemaal gehad. Dus uh, we hebben alle nummers ervan gedraaid. En uh, volgende week gaan we dus verder met de volgende Stones LP. En ja, Sergeant Pepper is nog niet afgelopen, daar hebben we nog drie liedjes op te gaan. Dus we gaan daar gewoon lekker mee door. Stones gaan we nu draaien. On with the show. En dat is het laatste nummer van The Satanic Majesty's Request. Als het goed gaat. Stay as long as you like. Bar good evening, one and all. We're all so glad to see you here. We'll play your favorite songs while you also have the atmosphere. We'll start with the Old River. It baby's stormy weather too. chance you find that you can't make it anymore we'll put you in a cab and get you safely to the door oh, we've got all the answers and we've got lovely dancers too there's nothing else Waren dus de Rolling Stones van de LP The Satanic Majesty's Request. En daar zijn we klaar mee vandaag. Want we hebben alle nummer daarvan van gedraaid. Tegenover uh, Sergeant Pepper. Maar Sergeant Pepper gaat nog even door. En uh, de volgende LP van de Stones zal waarschijnlijk wel uh, Backers Bank worden. En uh, dat is wel weer een hele goede plaat, trouwens, daar staan hele mooie stukjes op. Dat wordt uh, de volgende. En uh, ja, we blijven dus een beetje binnen die Stones-periode. dat de Beatles ook bestonden. Dus komen we ook niet verder dan. Uh, let it bleed. Want sticky fingers, toen waren de Beatles al uit elkaar. Uh, dus dan houdt de confrontatie gewoon op. Tja, ja, is, dat, uh, kan. dat kan. Over en uit. Ja, nu is het over en uit. Dus we gaan nog even door ermee. En uh, nu gaan we door met Spencer Davis. When I get home, De Spencer Davis group. Yes. Ja. Maar heel kort in die tijd hoor. Ja. Maar goed, we gaan gauw door... ...want ik wil nog meer draaien... ...en ik wil er toch nog even aan Gimmies om Laughing ook toekomen natuurlijk... ...dus we moeten nog eventjes... Uh, ...even de spoed erachter zetten... ...in dit programma. Maar goed, dat geeft het allemaal niet... ...doen we gewoon, dat gaan we doen. Uh, Rod Stewart, My Way of Giving... ...heet het liedje... ...en dat is geschreven door Steve Marriott... ...en Ronnie Lane... Uh, ...twee leden dus van de Small Faces... ...en die hebben dit nummer geschreven... ...en nu dus de uitvoering van Rod... My Way of Giving. I've been told it's just a matter of time. Alleen, Alley uit 1970. Rap door, dames en heren, want we hebben nog twee liedjes moeten we nog draaien. Welk ik nog draaien, dus we moeten even opschieten. Van Spin gaan we door. Met, of met Spin gaan we door natuurlijk. Uh, LP uit 1975. en... Uh, nee, 76, niet liegen. LP uit 1976. En Spin, ik zei het al, de uh, voortzetting eigenlijk een beetje van toenmalig Exception. We gaan verder. We gaan ervan draaien. Het nummer platte band, oftewel lekke band, oftewel flat tire. <laughs> het schrijven van een stuk muziek. Dat is toch wel prachtig. Niet waar. Goed. Flat Tire heette het. En het was, kwam van de LP Spin van de groep. Spin. uit 19 76. Goed, uh, we zijn bijna weer aan het einde van dit programma gekomen, uh, dames en heren. Dus, en we gaan uh, besluiten met een knaller van uiteraard de Spencer Davis Group. En uh, ik denk dat het ook hun grootste hit is geweest. Er waren twee versies van het uh, nummer, een Engelse en een Amerikaanse. Amerikaanse versie, er zat wat meer percussie achter. En bovendien een vrouwenkoortje, en dat was op de Engelse versie niet. Maar u kent hem allemaal. Gimme some Lovin, de Spencer Davis Group. Uit 1967, yes. Voordat we tijd over hebben. Ja, erg hè? Ja, maar ja, goed. We maar... hebben we tijd tekort. Ja, normaal dan... Uh, maar goed, vandaag hebben we iets van tijd over. Maar dat uh, kunnen we mooi tijdens onze tune nog even, uh, even vertellen over ons uh, speciale programma van volgende week... Uh, van volgende week uh, woensdag. Vanaf twee uur... Uh, Bach in pop en jazz gaat het heten. Uh, uiteraard alleen van vinyl. Want we gaan niet geen cd's draaien. We houden het op lp's. Maar uh, u kunt dan hele uiteenlopende dingen verwachten. Van muziek van Johan Sebastian Bach. Maar dan op de, ja, op de moderne manier. Door jazz en popmuzikanten. muzikanten. Nou, dan uh, slaan we onze vaste items over of niet? Ja dat doen we niet volgende geen week. Geen raar lopen en nee, geen confrontatie we volgende, volgende week. Nee doen we niet volgende week. We gaan volgende week gewoon alleen maar dat doen. Okay. En uh, Dus kunt u uh, muziek verwachten. Van natuurlijk Exception van The Nice. Van Walter Carlos, van uh, Thijs van Leer, van Chris Hinze. Uh, Modern Jazz Quartet heb ik ook wel horen uh, ja. langskomen. En uh, nog veel meer Fries In ieder geval allemaal muziek van Bach, maar dan op moderne 20e-eeuwse manier gespeeld met 20 e eeuwse uh, middelen. Uh, we zijn uh, uh, nog wel op zoek eigenlijk naar een LP van Jacques Clouchet. Mocht u die toevallig in de kast hebben staan uh, uh, en u hoort dit, dan uh, zouden we dat wel leuk vinden om die dan ook even te hebben. Want Jacques Clouchet hoort er eigenlijk wel bij, maar we hebben er geen LP's van. Alleen CD's en die draaien we niet. We moeten streng zijn. Ja, nood breekt wel wetten dan, hè? Ja, nee. Maar... Dus als het echt niet anders kan. Ja, nee. Dan nou, is, we... is het geen vinyljaren meer. Ruud, we gaan het in ieder geval volgende week meemaken. Ik bedank je weer en ik zeg tot volgende week. Tot volgende. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 4